Weer koud, temperaturen tussen min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten en noordoosten. Vanmiddag zonnig, dan temperaturen tot rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is bij knopen Diemen een ongeluk gebeurd. Daarom is een omleiding ingesteld. De file is 6 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan beter Haarlem volgen, de A9 en de A2.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 Het is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Exact 4 minuten over 10. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuwshow. Over ruim 20 minuten is Arie Storm, onze boekenbaas. En uh, volgens mij ben je of thuis aan het verbouwen... of de vrouw heeft gezegd dat het moet, die nu brood, allemaal moet nu maar het ja. open zijn. Neem alles maar mee. Nee. Nou ja, uh, om met het kleinste te beginnen. Een dichtbundel. De VSB Poëzieprijs is deze week uitgereikt aan uh, Armando. Uh, dat is hem wel gegund. Maar ik had stiekem natuurlijk weer een andere favoriet... die ook uh, genomineerd was. En die heb ik meegenomen, Henk van der Waal. Uh, dat boek, uh, dat, die, die dichtbundel heet Zelf worden. En... Uh, ja, dat vind ik, ik oh, niks te naar, uh, van Armando. Maar die heeft de prijs al gewonnen. Doe maar maar dit gedicht, is ja. ook prachtig. Spiegel. En jij. Die heet mijn vrouw heet Josje, moet ik even zeggen. En jij, Josje, Jezus, die er op zijn 33ste al de brui aangaf. Jij hebt, denk ik, de trilling opgevangen van die blonde jongen... hoog in het midden en misschien wel die hand op zijn schouder gelegd. Net als hij kon jij urenlang dralen in je denken... terwijl ik als een warrige mot rondtolde om de schaalte van je graagte... en alleen vlak bij jou wist ik ongeveer wie ik was. Zo werd ik de spiegel. Petrus, helemaal stil hiervan. Het ja, gaat er maar, ja, nog een tijdje door. Wat ik belangrijk vind aan deze aan. poëzie... Het, ja. het gaat over iemand, hè, de, het bundel zelf worden. het gaat over iemand die... Ik heb nog wel drie, moeite kwartier drie kwartier nodig om het in te laten zien. Ja, je, dit. Moet, je moet het echt lezen, poëzie, eigenlijk. En ik, ik, ik las het misschien niet helemaal perfect voor. Maar, maar het is een beetje van die mijmerende... parlando-achtige, doorstomende, malende poëzie... die ik heel erg aantrekkelijk vind. Iets heel anders dan Armando. Die heeft die kale, ja. uh, uh, uh, eerlijke uh, poëzie. Ja. Uh, maar dit heeft, ja, ik, het, ik bedoel, gefascineerd. Uh, uitgelezen, ja. Maar ze hebben gewoon dit jaar gedacht... al die oude mannen moeten we nog een keer eren. Henk Hofland, Remco Kampert, uh, Amando. Ja, dat is, ja, er is ook wat voor te zeggen. Het is ook een soort oeuvreprijs natuurlijk meteen. Uh, ah. Maar goed, uh, dit is inderdaad nog een, een jonge... Hoe oud is die eigenlijk? Nou ja, 1960. Ja, van een dichter uh, jong. Dus Henk van der Waal, die komt er nog wel. Maar wat gaan we daar doen? Wat gaan we doen? doen? Nou ja, het is de week van het, uh, het Duel, zoals NRC Handelsblad uh, kopte. K2 Het duel. Jullie hadden vorige week Kluun te gast. Ja. Uh, vandaag heb ik uh, de nieuwe roman van Herman Koch bij me. Zomerhuis met zwembad. Uh, mijn eigen kant deden trouwens ook het parool. Koch en Kluun, wie schreef het beste boek? Ja. Nou, dat vind ik niet zo moeilijk. En wie is dat dan volgens jou? Volgens mij, ik vind Herman Koch een beter boek dan van Kluun. Oké, okay, ja, nou kijk, we, we hadden in de kant ook twee kaas, twee boeken... twee recensies, nou, twee bestsellers. De, de ja, recensie in het parool was in tegenstelling tot de meeste kranten... was echt barrenboos slecht. Nou, andersom, de recensie in de Volkskrant van Kluun was heel goed... en de rest oh, was barrenboos slecht. sorry, ja, daar heb ik het toch verkeerd begrepen, Ari. <laughs> nou, weet je wat er aan de hand is? Het is natuurlijk een interessant duel... maar het spit zich helemaal toe op, twee bestseller-auteurs. Ja. Dus ik zat even te denken, stel je voor dat Van der Heide en Rozenboom... Het nieuwe romans komen, of een Terug, Reven en Moedisch of in de Amerikaanse situatie Updike en Bello, dan hebben we het over een literair duel. Nu is het een oh, beetje van uh, wie, wie schrijft het commercieel het aantrekkelijkste boek en dat ja. komt ook in al die recensies uh, terug. En dan krijg je dat als je Koch en Klun tegen elkaar afzet in het prol, dat Koch van mij, ik controleer het alvast even, drie sterren krijgt, wat goed is, en Klun twee sterren krijgt, maar dan zit je niet in de vier- en de vijf-sterren-categorie. Maar waarom oh. dat zo is en hoe dat zo allemaal zit, Horen dat leg ik we straks uit. Van de week nog een keer. En ik noem de Bello niet voor niks, want die heb ik ook bij me. Juist. En eigenlijk zou ik de rest van het uur, maar dat ga ik de andere maar gasten Salbello, niet aan. Wat is het opnieuw? Uh, wat ja. is er dan? De klassieker uh, in, de, in de nieuwe reeks van de Beziger Bij... waar ze klassieken uitgeven is een nieuwe vertaling verschenen van uh, Humboldt's schrift. Dat is uh, zijn roman uit 1976 of 75. Een jaar daarna kreeg hij de Nobelprijs. Ik zou eigenlijk de rest van het uur willen vullen met alleen maar roepen: Salbello lezen, Salbello lezen, Salbello lezen. Dat, dat, dat kunnen we niet maken, maar het is, Ik heb het herlezen. Ik was vroeger al fan. Ik, uh, ja, nee, het is echt nou, fantastisch. Dat ga ik straks ook uitleggen. En gelukkig het gelukkige toeval wil. Dat in Amerika, dat is nog niet vertaald en het waarschijnlijk gaat het ook niet vertaald worden, maar ik heb het toch meegenomen. De brieven van Sal Bello zijn verschenen. De letters zijn een vuistdik boek. 700 brieven aan geliefden, uitgevers, vrienden, kinderen, mensen okay. die hij haat. Ook fascinerend. Okay. En dan heb ik ook nog een Engelse roman bij me, maar Helen Simonsen, Helen Simonsen, de Major en mevrouw Ali. Oké, okay. nou dit en alles meer. Inmiddels over een kwartier besluit de vandaag met kunstcriticus Rutge Ponzen. Die ons de voetangels en klemmen vertelt die ten ons liggen aan de tragedie die de verbouwing van het stedelijk museum is geworden. En misschien ook nog wel even blijft. Goed, maar laten we beginnen met acteren. De zomer is aangebroken en de familie Verbeek maakt zich op voor een vakantie in Frankrijk. Dan horen ze dat opa ernstig ziek is. Dat is heel in het kort het verhaal van de telefilm Bon Voyage... die vanavond op Nederland 3 te zien zal zijn. Anneke Blok speelt Tine Verbeek. Vertrouwd in een rol als moeder van het gezin, maar deze keer... Ook een dochter. Verder staat ze op dit moment op de planken in de rol van de alcoholische Claire in het stuk In Wankel Evenwicht van Edward Elby. We gaan met haar praten over de veelzijdigheid van haar vak. Goedemorgen Anneke Blok. Goedemorgen. Jij ja, is het uh, vroeg voor een uh, actrice? Uh, nou, als je maar een beetje in het ritme blijft van de afgelopen week... dan doe je net alsof het uh, een door de weekse dag is. Dan ja. is het niet vroeg. Nee. Nee. nee, want die gaan natuurlijk altijd heel laat naar bed. Tenminste. Dat is het ja, idee maar dat je, mensen ik heb hebben. kinderen, dus je staat ook gewoon weer om zeven uur op. Ja, Wat dat betreft, is die uh, rol dan ma ma ma makkelijk? Of Helpt dat? dat, als je zelf moeder bent? Dat je dus moeder van een gezin van drie kinderen moet spelen, in die, zoals in die film? Nou, volgens mij kan je het ook spelen als je geen kinderen hebt. Ik bedoel, dat is volgens mij. Nee, dat is niet noodzakelijk. En het grappige is ook dat ik eigenlijk helemaal nauwelijks iets met die kinderen te maken heb gehad. Maar vooral met mijn vader in deze telefilm. Dus soms ben je moeder van kinderen, maar die kom je eigenlijk nauwelijks tegen in de film. Die, die telefilms, hè, dat is een aparte genre. Ja. Uh, veel mensen weten dat misschien niet. Dat is op een gegeven moment in het leven geroepen... om uh, ja, de, de aansluiting tussen film en televisie wat soepeler te laten verlopen. En dan krijgen jonge uh, aankomende talenten krijgen de, de kans... om voor een betrekkelijk klein budget een film voor televisie te maken. Nou, een betrekkelijk klein budget gaat altijd nog om een ton of acht. Waar je toch ook, nou ja, uh, voor een film is dat weinig. Ja, maar goed. Het, het nou, nou ik vind het als je, als je de kwaliteit van die films... Ik doe niet onder voor, uh, voor bioscoopfilms. Ook als je erin uh, werkt. Want ik heb. Uh, een paar jaar geleden draaide ik een telefilmcoach. En direct daarna. Alles stroomt en was een bioscoopfilm. Nou, dat, dat was werkelijk geen verschil van. Uh, van opnemen van. Van, van salaris. Tot, uh, ja. ja, dat bedoelde Dat was echt een. Uh, een, een, een ja, dat is, niet de, dat is vergelijkbaar eigenlijk. Toch, toch wel. Ja. Want die, die, die telefilms die hebben dan ook een, een, een thema, hè? Ja, deze dit... keer is het familie, hè. Ja. De hele familie moet er naar kunnen kijken. Oh. Het is ook om zeven uur zocht, uh, ja, s S'avonds. Zeven uur s'avonds. Ja. En uh, ja, dat, dat is bij deze film echt heel erg goed gelukt, vind ik zelf. Ja, het is een mooie film met een ja. mooie, heel subtiel gespeeld. Ja, mooie eenvoud, aardig, lief, uh, ja bijzonder. Ik, vind het een echte, ik was ook zelf ook wat door ontroerd. Want, want die, die regisseur, die... die, die Marguin Rogar. Om, onbekend, toch? Uh, nou, voor ze de heeft al wat gedaan, wel wat gedaan, hoor. Ze heeft uh, een one-night stand uh, gedaan. Uh, ze heeft uh, kortjes gedaan. En ze is nu gaat een VPRO-serie draaien. En dus er is, maar ze is inderdaad aan, aan, het, aan, aan het begin. Is het voor een regisseur ook een manier om door te stoten... naar de grotere bioscoopfilm? Nou, er is een soort weg die je kan bewandelen. En ja. sommigen bewandelen dat niet. Maar je zou bijvoorbeeld, wat zij eigenlijk nu doet... na deze telefilm, komt er een bioscoopfilm. Het is natuurlijk altijd weer een kwestie van geld. En wanneer, wanneer is dat er? Maar dat is, in, dat, is heel, dat is wel heel mooi hieraan. Dat je die, dat je die ervaring inderdaad kan opdoen. Ja. Ik heb jou ooit leren kennen als toneelactrice in het theater, bij, bij de Trust. Ja, dat ben ik nog steeds. Ja, maar ja. Het, ja, dat weet ik wel, maar het is, het is pas vrij laat dat je bekender bent geworden bij, bij het publiek. En dat gaat meestal ja. do doordat je in films gaat spelen. Of is dat niet zo? Nou, ik merk nu uh, met die in Wankel Evenwicht wat we spelen, die vrije productie, het gaat ja. dan echt door het hele land. Want bij, vroeger bij de theatercompagnie zit je dan toch in de grote steden. En dit is echt overal. En dan, nu komen de mensen naar me toe en zeggen... ja, ik ken je van tv of film. En eh, wat leuk om je in het theater te zien. Dus nou, nu werkt het andersom. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Ja, dit, dit, ja, ja zo werkt dat toch. Hè? De, de, de, de, de, televisie of film, dat is een miljoen kijkers. Ja, dat, dat haal je niet als je in het theater staat. Als je naar die telefilm vanavond eh, kijkt... Ja. dan valt op dat uh, eigenlijk iedereen, maar, maar jij ook... Uh... Dat totaal natuurlijk staat te spelen. Je hebt nooit het gevoel ergens dat ik zit hier naar een actrice te kijken of zo. Ja. Wat natuurlijk toch iets heel anders is dan op dat toneel staan. Ja. Maar wat, wat, wat is die overgang? Wat, wat moet je nou anders eigenlijk? Nou, uh, het is kleiner. Het is, uh, het is als je uh, uh, lacht, huilt, uh, kijkt. Het is allemaal subtieler. En in theater kan het groter, want dan moet je de voetlicht over... je moet de zaal oh. bereiken. Dus het is, het is groter, het is expressiever, het is grilliger. Het is... En, en bij, bij, bij film is het allemaal wat genuanceerder en dicht op de huid. Maar, waardoor het in ieder geval voor de kijker in een zaal vaak... lijkt alsof het zo uitvergroot is van ja, ja, nou weet ik het wel hoor. En dat wordt nou, anders... dat is als je slecht acteur bent. Maar in de ja. nee, je kan precies hetzelfde effect bereiken, maar dan op toneel. Kijk, uh, er wordt nu heel vaak gezegd bij film en tv... ja, jij bent die, altijd die moeder, weet je? dan heb je die moeder weer. Mm -hmm. ja. Maar in het theater speel ik nu Claire. En Claire is uh, kinderloos, manloos, uh, alleenstaand dus. Uh, alcoholist, vanaf het begin tot het einde. En na afloop hoor ik toch echt met enorme grote regelmaat zeggen ze... nou, ik snap wel dat ze jou gekozen hebben, hoor. Dan zeggen ze, op je lijf geschreven. Dat ja. is, jij bent ook gewoon zo, ja, hè? Zo. Alcohol, ja, ja, ja. Dus dat, dat, het is maar hoe je doet. Sta je? je daar met je, met je flesje spa? In, nou, in... ja, maar ik bedoel, het, het, dat zo, in theater zien ze dat ook niet als een uitvergroting. Maar denken ze, god, nou, ze hebben Anneke Blok genomen omdat het ook zo'n type is. Terwijl het eigenlijk een totaal ander ja, ja. personage is dan vanavond te zien is in uh, uh, Bon Voyage. Dat is een heel andere Maar als je zo'n telefilm opneemt, dat kan waarschijnlijk nooit in de tijd dat je ook in het theater speelt, hè? Het zou kunnen, Wel, terwijl, heb ik ook wel eens gedaan. Want dan moet die overgang toch best groot zijn, of niet? Ja, maar dan, je bent op een filmset. Hè? Dus, dus, je, je, dus dat is op een locatie en dan stap je in de auto. En dan word je uh, naar het theater gebracht en dan doe je je kostuum aan en dan zak je weg in dat andere ja, ja. stuk. Dat is een andere atmosfeer, een andere... Dus dat, dat is niet, niet een meest de uh, meest prettige situatie, hè? want je wil het liever uh, vasthouden. apart houden. Want ja. je moet wel een grens over. Je moet je, moet, je moet je daarop instellen. Maar dat is, zo gauw je, je collega's ziet in je kostuum, en je, en je, en je sfeer en het theater, dat, dat gaat vanzelf. Maar deze film is bijvoorbeeld in de zomer opgenomen, afgelopen zomer. Ja, dat is heel prettig. Want er is er verder niks. Je hebt ook het gevoel dat iedereen weg is. Ja. En we, dan, is er dan, dan is er alleen deze film. En dat werkt natuurlijk. Maar dat heel is ook prettig. wel precies het sfeertje wat uit die film. Uh, tevoorschijn komt. Een, een soort verstilde omgeving. Ja. Je hebt inderdaad het gevoel dat iedereen weg is. Iedereen is weg, behalve ja. zij. Ja, dat ja. klopt ook, want ze zouden op vakantie gaan, maar ze gaan niet. Ja. En, uh, omdat, omdat opa, opa ziek is. Een mooie rol ook van Hans Curset. Prachtig. Prachtig. Ja. En dat is ook weer zo fascinerend, die man. Ik ga natuurlijk al honderd jaar mee in het theater. Ja. Een zeer bekend acteur, regisseur. En die kom ik dan op een set tegen. En dat werkt als een trein. We, we konden heel goed samenwerken. Dat is echt je fantastisch. Ken, had je nooit eerder met hem samengespeeld? Nee, gespeeld? ik had nooit met hem samengespeeld. En ik realiseer me, ik heb eigenlijk nooit met een oudere man... die mijn vader zou kunnen zijn samengespeeld. Wij speelden eigenlijk voornamelijk heel lang uh, alles... Weet je wel? Dan, dan was er iemand die zeg maar een jaar ouder was, kon dan mijn vader spelen. Maar nu dit was voor het eerste keer dat ik echt met een oudere man. Uh... Ja, maar, en, maar dat is natuurlijk ook een verschil, lijkt mij met het toneel. Daar kan iemand die een ja, jaar ouder is dan precies. jij, die kan makkelijk je vader spelen. Maar iemand in een film die kan dat niet, nee. want dan zie je die koppen veel beter nee. en dan wordt het veel duidelijker hoe oud iemand in werkelijkheid ja. is. Dus je moet ze heel anders kasten. Ja. Dat is ook zo. En, en, en het jammeren van theater is... dat is een tendens die ik zelf heb meegemaakt... ook bij de theatercompagnie vlak voordat dat, dat ophield... dat daar ook steeds meer gecast wordt. Terwijl ik nog uit een periode kom dat wij alles konden spelen... En nu merk je in theater zelfs dat ze toch, ook al heb je een vast gezelschap, bij ons gebeurde dat in ieder geval, bij, niet bij alle gezelschappen hoor, dat er toch een, een of andere bekende televisiehoofd of zo erbij wordt gehaald. Of die net past in die rol, terwijl vroeger konden wij dat ook doen. We noemen ze een voorbeeld daarvan. Nou, um, oh. moet ik even nadenken. En ben een televisiehoofd die dan in een voorstelling was. Nou ja, nou, nou, ik heb niet zo gauw een oh. voorbeeld. Ik weet dat mijn laatste keer, dat moet dan toch met Mark Rietman geweest zijn. En dan ik dacht ja, we, we hadden natuurlijk ook die mannen in huis. Maar dan, ja, Mark is dan toch een, uh, een bekend acteur. Ja. In, ook uh, qua publiek. Eh... Um. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik weet het. Het de, de, de, de gezelschap, hè? Je zei net, dat was vroeger niet zo. Dan kon je gewoon als je een jaar ouder was, dan kon je gewoon. Ja. Hè? De, de, de, de, mijn vriend, een, een collega van dezelfde leeftijd kon ook mijn moeder spelen in zo'n stuk, ja. bij wijze van spreken. Dan heb je het over die periode van de trust. Theatercompagnie ook, ja, ja, maar laat, aan het later einde heet, niet meer. Laten we weten dat de theatercompagnie. Ja. Goed, dat is, dat is toen op een moment, in 2009 werd opeens die subsidie stopgezet. Ja. Was je, was je daar dan een beetje op voorbereid? Dan was het natuurlijk nou, ja, je, nou niet, niet echt natuurlijk. Want op het moment dat iets ophoudt, dat is natuurlijk een. Want dan ben je opeens hier Ja, leid. ook dat. Maar het is natuurlijk een, een kapitaalvernietiging. Van heb ik jou daar dan een volledig geoutreheerd? Theater, mensen die ja. al zo lang bezig zijn, waren fantastische plannen. <lacht> en nou ja, dat is wat, wat ik nu ook voel. Alles wat nu weggekapt wordt, zo direct, waar subsidie onthouden wordt... dat komt niet meer terug. Dat niet in die vorm, er, er, er, ook geen vervolg... Dus dat, in die zin was het, was het heel ja, was het verschrikkelijk natuurlijk. Oh. Maar dus je maakte zo, je niet voor zelf, jezelf. Maar voor mijzelf, als ik twintig jaar lang bij een gezelschap zit, bij de ZEL, min of meer altijd met Teu Boermans gewerkt. Uh, ja, en omdat ik hem een ontzettend goede regisseur vond, had ik ook niet echt een reden om weg te gaan. Ja, dan, dus ik moet er dan toch ook op een of andere manier uitgeschopt worden. En dat is ook gebeurd. Dus ja, maar dan, dan realiseer je je nog niet dat je vanaf dat moment... Dus inderdaad, echt op zoek moet naar rollen. Dan moet... realiseer ik me natuurlijk direct. Stugger nog, je moet naar allerlei feestjes waar je eigenlijk helemaal niet wil wezen. Of nee, omdat... nee. nee, dat niet. Nee, nee, wat, wat, wat, wat, wat, wat voor mij wel, ja, wel, wel, wel, wel. interessant was, is: dus, wat doe ik wel, wat doe ik niet? Uh, Want dat je kon vast... je nu opeens ja. zelf bepalen. Ja, dan moet je dan zelf beslissen. Kijk, ik, ik, ik, je zat vast bij een gezelschap en dat stond gerand. De theatercompany Tuurlijk. stond garant voor inhoudelijke stukken. Dat, dat ging altijd ergens En bovendien over. was dat ook nog eens een, een, een, een gezelschap waarbij stardom gewoon niet bestond. Uh, nee. ja, iedereen was even belangrijk. Ja. nou, tot op het einde weer nou ja, hoor. Goed, Daar nou was, ja. uh, dat was ook wel voorbij. Maar... Uh, toen moest ik, ik kreeg wel uh, dingen uh, met mensen, Alsof, uh, stukken. Uh, ja. waarvan ik dacht, ja, het interesseert me echt werkelijk niet. Moet ik dat nou doen? Moet ik dat niet doen? En dan moet je gokken. Want je moet natuurlijk wel uh, inkomen hebben. Je moet wel ja. uh, je, je hypotheek, je en boot betalen. Hoe is, dat, hoe, hoe is dat uitgepakt? Heel goed, want alles wat ik niet heb gedaan tot nu toe, alles wat ik niet doe. Was ik bagger. Dan, dan, dan, of dan hoorde ik dat achteraf en dan dacht ik, oh, wat goed. Ja, omdat heb, jij niet meedeed natuurlijk. Nee, nee, omdat je gewoon een opvoeding krijgt na twintig jaar. Je, het, het gaat in je systeem zitten, in je, je in manier het. van denken. Je, uh, het wordt je eigen... Uh, uh, ik denk, daar vertrouw ik wel op mijn eigen inzicht. In die, wat in, ga je dan uh, nog wel kijken, dat is een voorstelling? Soms. Ja? Soms. En dan, ja, dan het, zit je echt in de zaal, poeh, ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen. ja. Precies. Mooi is dat. Ja, heerlijk. Ja. <laughs> ook met films, hè? Nou ja. Dan bij doe jou? ik ook wel eens dingen niet. En denk, ja, dan ga, dan ga ik, nee, dat, dat moet ik gewoon niet doen. En dat is best moeilijk, want het rare is bij films. Je weet het niet. Ja, ja, dan, dan kan. Zoals bij deze film. Uh, uh, deze montage is ook weer zo bijzonder. Dat volgt niet altijd het script. Dus aan een film kan nog heel veel uh, gedaan worden. Absoluut. Muziek. Uh, van hoe gaat ze dat aanpakken? En hoe gaat ze dat regisseren? En wat voor mensen om je heen? Dus maar, dat kan soms veel mooier zijn dan je in wezen, in, eerder dacht. Dat was in dit geval zo. Je was blij verrast toen je, de, toen je het nee, einde dit zag. Ja. Maar want het is natuurlijk ook een risico. Want we zijn net al. Er zijn vaak toch aankomende regisseurs. Die zo'n telefilm mogen maken. Dus je weet nog niet. Je, hebt, je, hebt, je denkt niet. Nou, deze regisseur maakt altijd iets geweldigs. Dat kan ik gewoon blind nee, in doen. nee. Je moet, je moet het doen omdat je het script mooi vindt. Ja. ja. Nou ja, je ziet werk van die regisseur. Als dat er is. Ja, ja. En uh, ja, wat ook wel weer belangrijk is. Dit is ge geproduceerd door Pupkin. En toen dacht ik. Ja, dat ze hebben de juiste mensen bij elkaar gezocht. Ja. Want het was een, uh, vreemd genoeg. Een, een, ik heb natuurlijk veel sets meegemaakt. Hele aardige, vriendelijke, oh. bijzondere set. Met, met de goede mensen die daarin stonden. Ja. En dat, uh, soms denk je, ja zou dat nou, uh, zodra ik zie die film en dan denk je, ja misschien had het dan toch wat meer, uh, weet ik veel. Maar dat, dat heeft helemaal uh, zijn werking gehad. Dus je moet een goede cameraman erbij, ja. erbij hebben. Je moet een goede lichtman, uh, uh, de juiste make-upper, uh, dat is ook een uh, vak ja. op zich natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen je gezien hebben in Alles in Liefde. Hè? Dat was wel een beetje een doorbraak naar het grote publiek. Ja. Ja. En ze kennen je stem misschien van de HEMA. Ja, ook dat. Ja. Is dat leuk om te doen? Ja, ontzettend leuk. Ah, ja, ik hou ervan. Heerlijk. Ja, ja het is bij uh, Kees Kroot uh, in Amsterdam. En dat zijn ook uh, hele goede mannen die dat uh, begeleiden. Dus er is veel te doen hoor. In zo'n heel klein stukje. Van 10 ja. seconden. Meen ik echt. Ja, nee, ik geloof het wel. Uh, maar heb je dan het idee dat mensen zijn, op een gegeven moment ben je echt een beetje. Nou, bekender geworden, dus denk ik ook door die alles en liefde allerlei andere rollen. Komen er nu echt mensen ook kijken, omdat jij in een film zit, dat je zo'n soort sterrenstatus hebt bereikt, of voel je dat zelf helemaal niet zo? Nou, er uh, zijn wat reacties wel na afloop van uh, in Wankel Evenwicht, door, door het land heen, dat mensen dat vertellen. Dan ja. komen ze omdat, ze omdat ze je kennen en denken ze, hé, hey, die willen we ook wel eens in het theater zien. Ja, en dat moet dan wel gecombineerd zijn met een stuk dat ze aanspreken waarschijnlijk. Ik ja. denk niet dat, mensen, dat ik zoiets ben dat ze alleen voor Anneke Blok de deur uitgaan. Ja, maar goed, dat zou natuurlijk wel mooi zijn als, als dat het effect is. Hè? Dat mensen die anders niet naar het theater gaan, nu wel komen omdat ze jou willen zien. Ja. Ja, als dat uh, verder ook zo gaat, dan kunnen we die, die subsidie... Nou ja, ik, ik, op het moment dat mensen denken... ja, oh, dat, ze speelt die, altijd die rol, die moeder of zo. En, en, en, je, maar je gaat naar theater en je merkt dat theater... Uh, vaak de acteurs veelzijdiger uh, zijn dan op film. Er is veel meer te zien van zo'n acteur. Dat zou mooi zijn toch, als je dan uh, die loop krijgt naar theater. Ja, maar goed, heel veel Nederlandse acteurs doen beide, hè? Ja. Ja. ja, zeker. Goed, uh, Anneke Blok hoorde u, vanavond is die film dus te zien. Een prachtige film, om 7 uur op Nederland 3. Uh, ook de kinderen kunnen meekijken, er gebeuren geen ernstige dingen. Uh, bon Voyage heet u. En u kunt haar dus live in het theater zien met de voorstelling In Wankel Evenwicht. En uh, 16 tot en met 19 februari staan ze in een nieuw Lamar. In, uh, Amsterdam. Ja, de Lamar. Oh, dat, oh ja, ja, het is de Lamar. Nee, ja. Nieuwe moeten weg, dat is al wel even duren. Een mooie voor dat gelegenheid erin. als je er nog o, niet bent ja. geweest. Ik ben er zelf een paar keer geweest, dat, is echt, dat moet je echt doen. Dat moet je echt heen gaan, want dan buiten dit uh, theaterstuk. En is nou wel die, even rondlopen uh, ook. Dan zeker. Niet uh, erin en eruit je. Nee, maar VJ... ik ben er een paar keer geweest. En je ziet dat wat bijzonder is: je ziet mensen al enorm aan de wandel. Ja. Er is ja, veel en te terecht zien. Ook, ja. Ja. Ja. Dus doe dat maar. Uh, en anders, uh, als u dat nun, uh, vergeten bent, kunt u altijd nog even via onze uh, Teletekstpagina, uh, onze website nieuwshow.nl deze informatie uh, vinden. Anneke Blok, dankjewel voor je Ja, kost. jullie bedankt. Ja. Ja. Oké, okay, dan is op dit ogenblik in Melbourne, uh, in de kokende hitte... de tennisfinale van de dames oh jee. aan de gang. Kim Kleisters tegen de Chinese Nali. Vertel op Mark Brasser, wat is er allemaal gebeurd tot nu toe? Nou, de eerste set is inmiddels gespeeld. En die set ja, is toch wel verrassend gewonnen door uh, Na Lee. met, uh, met 6-3. Het, het lijkt wel een gedicht. Ja, Kleisters begon heel goed. Uh, won de eerste twee games. Kreeg geen punt tegen in die eerste twee games. Kwam dus op een 2-0 voorsprong aan. Ja, toen was ik toch even bang van. Goh, ja, het gebeurt weer hoor. Een debutant in een Grand Slam finale die door het ijs zakt, die door de zenuwen, ja niet de beste tennis speelt. Maar goed, Lee kwam knap terug, brak meteen 2-1. Het werd 2-2 vervolgens. Toen een hele moeizame game bij 2-2 voor uh, nee, 3-2 moet ik zeggen in het voordeel van Kleisters voor Lee. Breakpoints tegen, maar dat overleeft ze allemaal. Ja, en ze wint die eerste set uiteindelijk met 6-3, omdat ze gewoon Kim Kleisters drie keer breekt in die eerste set. Ze speelt goed na Lee, Ze haalt ontzettend veel kleisters. Moet elk punt ja, drie, vier, vijf keer maken bijna voordat ze uiteindelijk het punt ook krijgt. Kleisters die daardoor niet de uh, ja, geliefde spelletje kan spelen. Heel weinig winners slaat, maar drie directe punten voor Kim Kleisters in de eerste set. Ja, en dat is toch wel enorm weinig. Normaal is dat is dat veel en veel hoger. Lies speelt gewoon uh, ontzettend goed, is helemaal vrij van, uh, van zenuwen inmiddels. Uh, ook op de breakpoints doet ze de, breakpoints tegen doet ze de goede dingen. Ja, en eigenlijk moet je gewoon zeggen dat ze terecht die eerste set met uh, 6-3 heeft gewonnen. En zal Kim Kleisters in de tweede set ja, toch de spel wat moeten gaan veranderen. Toch, toch moeten zorgen dat ze wel die directe winners kan slaan. En niet uh, gaat forceren. Want dat is natuurlijk wel een beetje het probleem. Op het moment dat Kleisters haar eigen spel niet kan spelen gaat ze andere dingen proberen. Daardoor gaat ze forceren en daardoor gaat ze ook veel meer fouten maken. En dat is natuurlijk allemaal in het voordeel van Nali. Ja. Die uh, de tweede set nu uh, mag beginnen met serveren op voordeel staat... Ja, ze gesteund natuurlijk weet hoe die setwinst in de eerste set. 6-3 voor Nali. Hartelijk dank, u hoorde Mark Brasser. Uh, het vervolg van de damesfinale hoort u op Radio 1. Ari, Ja. Barst los. A in my heart. Reaching a fever pitch and Bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go See how I leave With every piece of van de ene dag op de andere. Een fenomeen. Adel, rolling in the deep. We hoorde net Mieke al zeggen, Arie barst los. Kom op, Arie, barst ik los. barst voor ja, zoveel barst de zoveelste keer een los. niet wachten. Goedemorgen. Ja, nou ja, het is alle reden om los te barsten. Want uh, ik, heb een, uh, ik heb een geweldige week gehad. Uh, en ook, uh, hoewel ik daar misschien uh, het minst positief over ben... maar toch, uh, ik heb wel enorm gelachen om de nieuwe uh, roman van Herman Koch... Zomerhuis met zwembad. En uh, vooral om de eerste, uh, ja, honderd bladzijden daarvan... Uh, dus die ga ik als eerste bespreken. Zomerhuis met uh, Zwembad uh -huh. van Koch Is natuurlijk uh, twee jaar geleden commercieel enorm doorgebroken met het uh, diner. Uh -huh. Daarvoor was het al een schrijver. En uh, wat mij betreft misschien zelfs wel een betere schrijver dan voor het diner. Maar goed, het uh, diner, ik, geloof, uh, ik weet niet de uh, aantallen. 350.000, 400.000. Nou ja, de, de, de cijfers vliegen om je, om je oren. Uh, twee jaar daarna, dus nu, komt hij met Zomerhuis met Zwembad. Uh, en de vraag is, weet hij de truc te herhalen? Ja. Dat weet hij zeker. Maar dat kun je meteen ook als bezwaar aanvoeren. Het is meer van hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, de hoofdpersoon is, is uh, een geweldig type. Mark Slosser. Dat is een, uh, ze, hij stelt zichzelf voor in de eerste zin. Ik ben huisarts. Hij is inderdaad uh, huisarts. Maar hij is niet zomaar huisarts. Hij is uh, een huisarts uh, in Amsterdam-Zuid. Ons soort mensen. Uh, zijn gehele patiëntenkring bestaat uit toneelspelers. Nee. Uh, filmacteurs, filmregisseurs. Uh, schrijvers, boetbie-schrijvers En alles wat je daar zo over de vloeren krijgt. Anneke Blok heeft net uh, veel reclame gemaakt voor het toneel. Deze man moet er niet meer aan denken... ...om ooit nog naar het toneelstuk uh, uh, te ja, gaan. Hij is niet ja. de Maar goed, hij, omdat hij al die patiënten heeft... ...wordt hij vaak uitgenodigd voor premières. En hij moet er dan dus wel heen. Hè? Uh, ja, hij moet toch een beetje goed contact met die goed betalende... ...aan niets leidende... ...maar, <laughs> maar, maar wel gezellige patiënten... Uh, uh, om, dat, ...om die te vriend te houden. En dan krijg je zin. En daar moet ik dus erg om lachen. Uh, ja, De man is voorkomen fout natuurlijk. Ja, laat ik dit even bij. fouten man, marslosser. Ik weet nooit wat ik erger vind... De film zelf, de eigenlijke toneelvoorstelling of het rondhangen na afloop. Uit ervaring weet ik dat het tijdens een film gemakkelijker is om aan andere dingen te denken dan bij een toneelvoorstelling. Bij een toneelvoorstelling ben je bewuster van je eigen aanwezigheid. Van je eigen aanwezigheid en van het verstrijken van de tijd. Van je horloge. Speciaal voor de toneelpremières heb ik een horloge met lichtgevende wijzers aangeschaft. Er gebeurt iets met de tijd tijdens een toneelvoorstelling. Iets waar ik nog altijd niet goed de vinger op heb weten te leggen. Hij staat niet stil de tijd, nee, hij stolt. Nou, hij vindt het dus verschrikkelijk als hij daar zit. Hij beschrijft iets verderop dat hij nog het liefste als hij moet kiezen tussen kijken naar de toneelvoorstelling... of het op de wc doorbrengen van de tijd op de wc gaat zitten. Wat hij dan ook doet. En dan probeert hij stiekem naar buiten te sluipen. Uh, bij film is dat allemaal wat makkelijker. En dan komt natuurlijk ook nog het probleem... wat je dan na afloop moet zeggen tegen de patiënt... die net ja. geacteerd of dat stuk geregisseerd heeft. En uh, uh, hij, hij noemt het een zinnetje dat ik zeker ga gebruiken... je hebt jezelf weer overtroffen. Ja. Uh, <laughs> het is jammer dat Anneke Blok net weg is. Dan hadden waar nog even kunnen vragen om commentaar. Of dit ook, herkenbaar is of, uh, ja. of dat uh, ook zo'n huisarts heeft. Of, uh, nou, en hij gaat me door... Door die eerste honderd bladzijden is het echt dolle pret... Uh, over de begrafenissen van, de, van de bekende mensen. Hè? Dat moet tegenwoordig allemaal op die begraafplaats... daar in Amsterdam gebeuren. Ja. En uh, uh, die, moeten, dat schrijft hij, die moeten ook vooral leuk zijn. Er moet worden gelachen en gezopen en gevloekt. Anders is het burgerlijk. Een burgerlijke begrafenis is de grootste nachtmerrie voor een kunstenaar. Dit is precies zoals Henk het zou hebben gewild, zeggen ze. En smijten hun whiskyflessen stuk op de kist. Het moet een vrolijke boel worden. Geen tranenrol, godverdomme. Ik denk dat het een jaar of vijftien geleden is begonnen... De lollige begrafenis. Roze doodkisten, blankhouten doodkisten... met draken en beschilderde doodkisten. Doodkisten uit Ikea-plastic... of in vuilniszakken gewikkelde doodkisten. Ik vind het altijd het ergst voor de kinderen. Als, nou ja, zo gaat hij dus door. Dat gaat, uh, nou ja, daar heb ik me bijzonder uh, mee vermaakt. Maar op een gegeven moment moet er toch een soort uh, plot in komen. En uh, nou ja, je hebt ook vrij snel door dat deze huisarts... behalve voor veel mensen misschien eigenaardige ideeën... over toneel, film en begrafenissen... ook eigenaardige ideeën over zijn patiënten heeft... die je liever ziet gaan dan komen op alle mogelijke uh, manieren. Maar ja, ze verdient er eenmaal geld mee. Uh, met een van die patiënten raakt hij uh, bevriend. Uh, min of meer uh, uh, gedwongen, Ralf Meijer, de regisseur. En met Ralf Meijer, uh, de vrouw van Ralf Meijer... de eigen vrouw van de huisarts en hun vier kinderen... twee meisjes van de huisarts en twee jongens van uh, de toneelspeler uh, uh, Ralf Meijer... belanden ze uiteindelijk in dat zomerhuis met zwembad uit de titel. Nou, Hoe dat precies gaat, dat moet iedereen uh, uh, zelf maar lezen. En dan gaat de plot een half eerste rol spelen... Je, je voelt onheil hangt in de, uh, in de lucht, er gaat iets gebeuren. Je weet niet precies uh, met wie of wat. Ja, dat is juist zo knap. Je, je, je denkt, uit welke hoek zal, zal het onheil komen? Ja, ja, hey, ja. Het kan voortdurend van alles zijn. Dat, dat, dat vind ik heel ja, en mooi. Ja, je weet dat die Ralf Meijer al aan zijn eind gekomen is, ja. want ja. dat is in het begin al weggegeven. Hè? En je weet ook wel dat die huisarts er iets mee te maken heeft. En, nou goed, dus dat, dat zet hij op zichzelf heel kunstig en knap in elkaar. Het is echt een thriller dan. Uh, maar wat er dan een beetje weggaat, en dat vind ik jammer, is die prachtige grappenmakerij en die beschrijvingskunst van de van Herman Koch, ik zal een voorbeeldje geven. Als we bij dat uh, zwembad zitten, en dat zal allemaal wel ironie zijn... maar er staan er zinnetjes als... boven onze hoofden schitterende duizenden sterren tussen de bomen... in de diepte hoorde je zacht het dreunen van de branding. Nou ja, dat is een beetje clichématig schrijven. En daar, eh, ja, dat, mij als de echte liefhebber van de, van de literatuur... Eh, ik ben er niet gerecht om af te haken... want ik wil echt weten hoe het afloopt... maar ik dwaal dan wel even af en toe af met mijn... Hmm. Met mijn uh, ja, met wat wou je eigenlijk af? Met mijn lezersoog. Okay. Ja. Maar hij kan het trouwens wel, Kogger. Want soms zitten er observaties in die echt weer geweldig zijn. Uh, ik zal het niet voorlezen. Maar dus hoe, hoe, hoe bijvoorbeeld een jongetje... op een gegeven moment aarzelend tussen een bommetje... en een duikend zwembad inspringt. En hoe hij dat weergeeft. Dus dan zie je dat hij echt goed kan kijken. Maar het lijkt erop dat hij in het kader van de plot, dat observeren een beetje naar de achtergrond uh, schuift af en toe. Ja. Nou, dus uh, uh, ja, uh, ik heb het in de krant drie sterren gegeven. Daar zijn auteurs altijd erg ontevreden over, want die willen vier of vijf sterren. Maar dat betekent dat ik het boek gewoon goed vind... met die bezwaren die ik net uh, geformuleerd heb. En als je van het diner, diner hield, en dat uh, hielden volgens mij 430.000 mensen... Of, uh, dan heb je hier zeker geen miskoop aan, want uh, ja, het is weer zo'n boek. Zomerhuis met uh, zwembad. Goed. Heel anders. Ik hou ze even voor het eind, want daar kunnen we uren over doorgaan. Dus die, ja, op het eind heb je juist weinig tijd. Oh, Dat op deze je... toch? He? Ja, nou dan doe ik deze even zo oh. tussendoor, anders komt hij misschien. Okay. Want het is wel een aardig of uh, belangrijk of leuk boek. Uh, Helen Simonson heet ze, de major en mevrouw Ali. En ik zei net, het is een Engelse, Engelse boek, Engelse roman. Dat is uh, waar in die zin dat het in, Engels, in Engeland speelt en het heel Brits is. Het speelt in een dorpje in het zuidoosten van Engeland. En die Simonson is ook geboren, die mevrouw in Engeland. Het is haar eerste boek, het is haar debuut. Maar ze is twee, uh, twintig jaar geleden is in Amerika gewoond, Dus ze kijkt vanuit de verte, zeg maar, naar uh, Engeland. En het is voor de anglofiel onder ons is het een heerlijk boek. Want die, ma uh, die uh, Major van de titel, dat is uh, Major Pathy uh, Crew... Die is al op wat, wat hogere leeftijd. En die ziet Engeland natuurlijk volledig naar de bliksem gaan. Uh, en die mevrouw Ali uit de titel, dat is een Pakistaanse uh, winkelier. Ze heeft een soort kruideniersbedrijf in het dorp. En dat is een onwaarschijnlijke uh, combinatie. En het gaat werken in het boek. Het is echt een veelkoetboek boek. Je ziet ze naar elkaar toe groeien. Terwijl je in het begin moet je nog even door dit soort passages heen... de majoor, die inmiddels weduwnaar is, hè. aan het begin van het boek... net als die mevrouw Ali. Dus alles, alle kansen zijn er... Uh, die, zit, die praat met haar. En terwijl hij met haar praat, denkt hij dingen als... dat was het probleem met deze immigranten. Ze deden alsof ze Engels waren. Sommigen waren zelfs hier geboren. Maar onder het oppervlak broeiden allerlei primitieve ideeën... en voorkeuren voor buitenlandse gebruiken. Nou, zo kijkt hij in het begin van het boek tegen die mevrouw Ali aan. En die toenadering tussen die twee is fenomenaal beschreven. Het is echt prachtig. is echt ontroerend om te lezen. En dat geldt ook voor de manier waarop dat dorp is neergezet. Dat is aanvankelijk heel idyllisch. Uh, uh, uh, onze major vindt het daar heerlijk. Het gaat zo. Hij woonde al vele tientallen jaren in het dorpje Edgecombe, St. Mary. Als man en als jongen. Maar toch bleef de wandeling heuvelafwaarts naar het dorp hem behagen. Het landweggetje liep schuin af naar de zijkanten. Nou ja, enzovoort, enzovoort. We gaan dan door die natuur van het dorp. en Het is alsof je die tv-serie, die politie-serie... Midsummer Murders, alsof je daar uh, naar zit te kijken. Van inspecteur Lindley of zoiets... Die, ja, zo heet hij, geloof ik. Hè? Ja, okay, Volgens ja, mij ja. wel, ja. Nou ja, goed. Je droomt er langzaam weg en opeens wordt er een woord eh, gepleegd. Ja, heel gek. <laughs> en dat is en dan blijft hij blijft een uur lang en dan komt hij weer bij zijn moeder ja. uit. Maar dit boek is subtieler gedaan. Hè? Dus je, je bent geneigd om weg te dromen in dat prachtige, idyllische Engelse dorpje. Maar. Het borrelt en het broeit en die dialogen zijn prachtig. En die major die aanvankelijk zo fout als een deur lijkt te zijn... die wordt toch wel een vriendelijke oude man. En die, nou ja, het is eigenlijk een prachtig boek, kan ik iedereen aanraden. De major en mevrouw Ali van Ellen uh, Samensen. En dan kom ik bij de grote klapper van deze week. Ja, De man is al uh, zes jaar overleden, maar toch is het toch de grote klapper van deze week. Sal uh, Bello. Uh, de bezige bij is dat toen uitgevers wel vaker een nieuwe uh, klassieke reeks uh, begonnen... En in die klassieke reeks... nou, de eerste worp die mag er zijn, zal ik maar zeggen. Er zit Lolita van Nabokov in, Mrs. Delaway van Virginia Woolf... de Ale van Borges, de uh, grote zuid amerikaanse auteur... en uh, Sal Bello, Humboldt's uh, gift. En uh, het is een nieuwe vertaling van Jacques Commandeur. Het is ooit al uh, 30 jaar geleden of 15 jaar geleden in het Nederlands vertaald. Een uh, lekkere, frisse uh, uh, vertaling met een voorwoord uh, van Arnold Gumberg. Nou ja, goed... Dat krijg je er gratis bij, zal ik maar zeggen. Maar uh, uh, ik, ik ben het boek gaan lezen. Ik, ik, ik kende Bello natuurlijk al... Ik ben het boek gaan lezen. En ik ben er in een hele uh, nieuwe uh, Bello Mani door uh, geraakt. Ja, uh, ja ik, bij ons thuis is nu allemaal Bello wat de klok slaat. Uh, en ik heb een hele boekenkast. Daarom heb ik al die boeken hier bij me. Ah. Ik, uh, ik ben de biografie van Bello opnieuw gelezen. Want wat een interessante en geweldige man is dat, uh, die, die, uh, die Bello. Is die ook in het Nederlands verschenen, die uh, biografie? Nee, helaas niet. Maar uh, ik roep uitgevers op om het stel te doen. Want dat is ook van James oh. Atlas. Het is een geweldig boek. Nou ja, die, die Bello die is vijf keer getrouwd geweest... En die heeft uh, allerlei kinderen overal. En uh, uh, hij, hij had geen last van schrijversrituelen. Dus je hebt al die schrijvers die, uh, zoals uh, Ingrid vertelde het onlangs uh, over Roald Daal... die dan zo'n tuinhuisje oh, ja. en dan helemaal besloot... Z en uh, potloodjes slijpen. En uh, potloodjes slijpen, alles ja. moet op de juiste plaats liggen... en dat moet een beetje vies zijn. of uh, Die dus ja, Bello niet, die zit gewoon in de huiskamer. Die heeft dus turf dikke boeken geschreven. Die zit gewoon in de huiskamer. En het is zoals die... Budding. Die zat altijd aan Kees, de keukentafel. Kees Onder het aardappelen schillen zat Iedereen in loopt in en uit. uit. Hij belt met uitgevers, met de pers. Dan ontvangt hij weer eens de Nobelprijs. Want die heeft hij in 76 ontvangen. Maar hij werkt maar door. Als hij een beetje moe is, dan gaat hij even op zijn hoofd staan. Een yoga oefening, de enige yoga oefening die hij kent. Uh, dus dat wordt in die biografie heel erg levendig uh, geschetst. Uh, wat, wat Bello heeft, is, dat zie je in die biografie. Dat heeft hij in zijn leven. Maar dat heeft hij ook in die romans. Dat is leven. Het is allemaal leven wat je aanraakt. Het is heel erg energiek en fantastisch en geweldig. En hij schrijft ook de allerbeste beginzinnen die je kent. Uh, hij is begonnen met twee, twee beetje, beetje, beetje moeilijke romans, wel goed. Maar toen is hij bij zijn derde roman, De avonturen van Oudsy March, heb ik ook nog maar de vertaling meegenomen. Ooit vertaald door... Uh, moet ik even kijken. Oh, ja, door dezelfde is Jacob samen met Anneke van Huiseling en Marine Verhoef. Drie mensen. Toen heeft hij die losse toon gevonden die in Humboldt-schrift ook zit... Ik zal de eerste zin van uh, Aoyi March even voorlezen. Die is echt wereldberoemd. Dat is een van de beroemde zinnen van de literatuur. Ik ben Amerikaan, geboren in Chicago. Chicago, die sombere stad. En ik pak het leven aan zoals ik het mezelf heb geleerd met de vrije slag. En ik zal verslag doen op mijn eigen manier. Wie het eerst aanklopt, wordt het eerst binnengelaten. Soms een onschuldige klop, soms een harde klap. Nou, dat is een, een fantastische openingszin. En dat geeft precies aan wat Bello op een gegeven moment is gaan doen. En wordt soms wel eens een beetje formeloosheid verweten. Dat die romans niet zoveel plots zouden hebben. Mm -hmm. Of dat het alle kanten uitswengelt. Dat is precies wat hij wil. Chicago is zijn domein. Daar uh, heeft hij gewoond. Dat is zijn stad. Dat stadse leven roept hij heel erg prachtig in, al zijn, uh, uh, in alle facetten op. En dan... Wordt die plot een beetje minder misschien, maar je krijgt er zo ongelooflijk veel voor terug. En bovendien vind ik bij Humboldt's Koff, Gift, het boek dat nu uh, opnieuw in vertaling is uitgegeven, dat die plot ook fascinerend is. Het, uh, het gaat over uh, de verteller is Charlie Citrine... Dat is zeg maar, dat mag je nooit zo zeggen... maar dat is zeg maar Saul Bello zelf. Mm. En die, uh, dat is de jongere vriend van de grote dichter von Humboldt Fleischer. Von Humboldt Fleischer is inmiddels in het boek uh, overleden. Maar die Charlie die vertelt hoe hij vroeger als jongen... naar dat, naar dat grote idool toeging. En uh, hoe die probeerde de poëzie uit hem te puren. En... Maar nu zijn de rollen omgekeerd. Want niet alleen is die von Humboldt uh, Fleischer is die overleden. Maar voor zijn dood was hij ook al lang uit de gratie. Het was een soort zwerver geworden. Het was uh, terwijl onze Charlie met een uh, toneelstuk, gebaseerd op het leven van die von Humboldt Fleischer... furoren heeft gemaakt. Die man is uh, st hartstikke stapelrijk geworden. Nou, en dan komen er van die prachtige stukken. De eerste vijftig bladzijden wordt die vriendschap uh, uh, beschreven. En hij beschrijft bijvoorbeeld, en dat is, dat is heel uh, ontluisterend om te zien... hoe hij die Humboldt op het laatst van zijn leven door de straten ziet scharrelen. Dan schrijft hij, ik wist dat Humboldt het niet lang meer zou maken. Want ik had hem twee maanden eerder op straat gezien. En alles aan hem ademde de dood. Hij zag mij niet. Hij was grauw, zwaar, ziek, groeslag. Hij had een pretzel gekocht en at die op. Zijn lunch. Uit het zicht, achter een geparkeerde auto... het zijn oude vrienden, maar hij verstopt zich, keek ik toe... Ik heb hem niet aangesproken. Dat ging echt niet. Deze ene keren waren mijn zaken in New York eerbaar. En dan vertelt hij in diezelfde alinea nog... dat terwijl die, die Humboldt daar op straat scharrelt en zwerft... hoe hij met de Amerikaanse vicepresident... in een helikopter over New York zweeft. Dus om maar even aan te geven hoe onze held het zelf gemaakt heeft. En dat doet hij weer in van die prachtige zinnen. Dat, dat gaat zo. Terwijl ik per helikopter over Manhattan zeilde... met zicht op New York alsof ik in een boot met glazen bodem... over een tropisch rif voer. rommelde Humboldt waarschijnlijk... tussen. Zijn flessen op zoek naar een bodempje sap uh, voor zijn ochtendgin. Nou ja, het contrast kan niet sterker worden geschetst, maar het uh, boontje komt om zijn loontje. We slaan een stukje in het boek uh, over. Dat is dan ook typisch Bello. Dat gaat allemaal zo met de losse hand. Zo. Windregel. En dan nu het heden. Onze Charlie komt naar buiten. Daar, ziet hij, daar hoopt hij zijn prachtige Mercedes-Benz te zien staan. Die is helemaal aan gort geslagen. Echt uh, ramen kapot. Uh, auto's, uh, de banden lek geprikt. De hele auto is, uh, nou, is een wrak uh, geworden. En dan blijkt Charlie zelf diep in de problemen te zitten. Hij heeft een uh, gokschuld. 450 dollar. Voor hem niet veel. Maar de boeven pakken het niet licht op. Uh, de boef zoekt ook contact met hem. die alleen door zijn auto in elkaar te slaan. Maar op een gegeven moment meldt hij zich ook. En dan neemt hij boeven mee door uh, avondelijk en nachtelijk Chicago. En dan ziet onze dichter, zal ik maar zeggen... onze goedverdienende schrijver, onze Nobelprijswinnaar... ziet even hoe het ook kan. Zoiets heet in het Amerikaans hoofd... een reality instructor, zo'n man. Die even laat zien hoe de werkelijkheid uh, uh, in elkaar zit. Daar gaat de rest van het boek over. En uh, nou ja, ik heb ervan genoten... En, uh, toen kwam ook nog als cadeautje mm -hmm. kwamen de brieven van uh, Sal Bello uit. In het uh, Amerikaanse. Die man was ongelooflijk. Dus die zat daar in die kamer. Iedereen liep in en uit. Hij telefoneerde. Schreef die romans. Hij heeft ook nog. Duizenden brieven geschreven, want dit zijn er 700. Dat schijnt mm. nog maar... Een selectie. Een selectie is dat. Het zijn prachtige brieven over een schrijver in, uh, in wording. En natuurlijk heeft hij het ook over dat hij die Nobelprijs wint. En natuurlijk ook een lekkere zeurpiet natuurlijk. Want uh, die Nobelprijs, nou ja. ja, het is weer een fooie. En, ja. <laughs> en je moet dan weer naar Stockholm. <laughs> en, uh, en nu gaan de mensen me helemaal niet meer lezen. Want je bent al zo in een graf bijgezet. Ja... En hij heeft een vriendschap dat hij er ook achterin met de grote schrijver John Updijk. Die schrijft één keer in een recensie, een keer heel voorzichtig... dat dat nieuwe boek van Bello misschien oh. iets minder is dan het vorige boek. Updike wil die nooit meer zien. Hij zegt uh, voor die Updike om die te ik zal mijn volgende boek in het jerry schrijven... en dan begrijpt u er helemaal geen rekening <lacht> van. <laughs> en straks ga ik naar Stockholm en dan zit die Updike er natuurlijk ook weer. Ja, en, nou, die brieven zijn dat geweldig. Ja, ja echt uh, uh, een fantastische brievenschrijver. Een fantastische schrijver sowieso, Sal Bello. Mag ik morgen of gaan we nee. ermee? Oké, okay, nou. allemaal ja, uh, nee, de klem, uh, ja, Koop alles nou, van Bellen wat je daar kunt vinden. Nou, je hebt, de, de boodschap was wel duidelijk, ja, hoor. De, ja. Dus maar, maak je geen zorgen. Uh, Dank je wel. Als u nog Tot wat titels uh, na, na wilt lezen, uh, teletekstpagina 260. En natuurlijk op onze website, nieuwshow.nl. Aan het eindeloos durende verhaal over de nieuwbouw van het Amsterdamse Stedelijk Museum is gisteren weer een hoofdstuk toegevoegd de bouw ligt nu helemaal stil, want de aannemer is op een haatje na failliet. En dan te bedenken dat het museum dit jaar dan eindelijk, na het voortdurend verschuiven van de opleveringsdatum, eindelijk zou moeten opengaan. De grote vraag is toch hoe het nou zo mis heeft kunnen gaan met die nieuwbouw van het museum en eigenlijk zo langzamerhand of het eigenlijk ooit nog open zou gaan. Gaan we allemaal vragen aan Rutger Ponsen, kunstkriticus... redacteur beeldende kunst van de Voorschand... en kritische volger van deze klucht... die inmiddels steeds meer op een tragedie is gaan leken. Goedemorgen, meneer Ponsen. Goedemorgen. Ja, dit uh, kon er nog wel bij, hè? Uh, nou, dit is wel uh, de druppel, hoor. Ja. dit kon er helemaal niet bij. Dit heeft ook niemand aanzien komen, geloof ik, hè? Nee, dit is echt... Uh, ja, bedoel, we, we hebben, de soap was constant, uh, uh, i, i, doet de gemeente het goed of doet het museum het goed? Uh, ja. En uh, uh, kan in Nederland wel zo'n groot bouwproject door een museum worden geleid? Maar nu is er iets, blijkbaar, met de economie wat er ja. nog doorheen schuift. Ja. Maar uh, zag je al eerder tekenen van dit naderende onheil... Nee, we wisten wel dat de onderaannemers uh, niet meer helemaal uh, op tijd betaald werden. Dat wist je al? Ja, maar we konden er nooit echt precies de vinger uit uh, achterkrijgen. We hadden natuurlijk wel geprobeerd om daar achter te komen, maar dat lukte niet helemaal. Maar dat, maar waar... dat wisten we wel, dat er iets uh, gaande was. En sterk nog vorig jaar hebben ze, heeft die Midred, de, de ondernemer, heeft mm. natuurlijk... Uh, maar het schijnt toch miljoenen. Je bent net een aannemer. Best dat de is een hoofdaannemer. Precies. Dat is geen, uh, geen kleine jongen, maar dus een middelgrote nee, jongen. Nee, geen kleine he? jongen. Want uh, nou ja, dat, ze, hebben, ze zitten flink in de, in de bouwmarkt. Dus ze doen ook dat uh, zico Theater ja. in Amsterdam. Ja. Nou, en ze hebben de, en dat ja. is natuurlijk het debakel, Ze hadden natuurlijk dat grote museum van uh, Dirk Schieringer ja. onder hun hoede. En dat ja. is een duur hobby geweest natuurlijk. Ja, dat is een hele duur hobby. Dus nu, nu doemt zich ineens ook toen ik het gisteren hoorde, doemt zich natuurlijk toch dat beeld ineens van dat enorm niet afgebouwde mausoleum ja. in de weilanden van ja. West-Friesland. Denk je het zal toch niet waar zijn dat dat straks op het museumplein ook zo'n ding wordt? Dat is mogen. toch ondenkbaar. Nou ja, of dat dat museum van de Scheringa, dus dit uh, indirect die, die flop daar weer indirect gevolgen heeft voor het sterlijk nou, Dat, lijkt dat het heeft het dus nu. Dat is het zeker zo. Ja. Nee, dat, die miljoenen die dus nu niet uh, kunnen uitbetaald worden... aan al die onderaannemers. En ondanks de investering vorig jaar nog in oktober... van Corzadelhof en een paar andere omdat Midred een beetje te redden. Toen was er ineens een ontzettend optimistische stemming. Oh, we gaan het toch redden. En daar uh, waren wel mensen. Die, uh, 50 mensen werden er al ontslagen. FNV uh, op zijn achterste poten. Ja. Maar goed, het uh, bedrijf stond overeind. Midred. Ja? Ze konden doorbouwen. En blijkbaar is dus uh, de doorwerkende kracht of de doorwerking van uh, dat debakel van Schirica plus de woningbouw uh, uh, is dus zo erg dat ze dus nu gewoon. Nou maar, ja, ze zijn nog niet definitief gestopt. Er zal waarschijnlijk wel een reddingsplan worden gemaakt. Maar is het duidelijk om hoeveel geld het gaat? Nee, dat is mij nog in ieder geval, op dit moment nog niet duidelijk. De kosten van het hele gebouw natuurlijk 100 miljoen. Hè? Ja. Zo, rond 100 miljoen. Maar ik hoorde iets over een doorstartscenario... en dat zal weer gered zijn als het failliet ging enzovoort. Ja, dan, dan zou ze, Hoe zit dat? Dan 5 miljoen, miljoen meekrijgen. 5 nou, ja, miljoen, de... miljoen, dat kan je die voor afbouwen. Ik wou het zeggen, dat legt de Amsterdamse gemeenteraad... dan toch uiteindelijk hey, gewoon zonder ja. morren bij... Ja, maar dat, die gemeente, ja, dat zou je dus willen. Maar het politieke klimaat zit wel tegen. Hè? En niet, ik bedoel, het is niet alleen dat het economisch niet tegen zit. Maar het, het moeten we weer als staat of overheid of rijk... Ja, eh, het gemeente, het en dus de burgers moeten we weer ophoesten. Hm. Dat geld voor die peperdure hobby's van de elite. Want dat krijg je natuurlijk nu. En, en die, die gemeente gaat, gaat natuurlijk ook nadenken... Hè, wat, Kijk, de gemeente is natuurlijk al twintig jaar is het al bezig. Ja. Ik, zat, ik zat gisteren nog even na te kijken. Het eerste plan onder Wim Beren. Dat was we het volgens een... mij 8, 1987. Ja, 89. Klopt, hè? Was er toen, oh, werd er toen aanbesteed, geloof ik. Dat was 13 miljoen voor Robert Venturi ja. uitbreiding. En als je ziet wat voor een enorm gebouw... daarachter werd 13 miljoen. Nu is het dus 100 miljoen. Dus alleen al door de vertraging... het hmm. niet kunnen besluiten van... het feit dat steeds werd gezegd van... ja, maar dat aan, die aanbouw is toch net iets te duur... laten we het toch nog een keer opnieuw doen. Al die aanbestedingen, al dat... Het zoeken naar die nieuwe architect... dat heeft me toch een geld gekost. Ongelooflijk. Laten we eens even uh, langslopen wat die nieuwe tegenslag betekent... voor de verschillende betrokkenen. Wat betekent het voor het museum zelf? Nou, Weer ja, kijk, er werd er altijd een beetje hilarisch over gedaan... van, oh, dat steden krijgt het nooit voor elkaar. En dan werd het een beetje lachig, Want iedereen had toch nog wel het idee van... eind dit jaar gaat het open. Maar dat... Nou, ik vind het echt nu een debakel, hoor. Ja, ik vind het echt een debakel. Want dit heeft... Grote consequenties. Als, als de met echt niet doorgaat... dan moet je dus niet alleen zorgen voor nieuw geld. Dan moet er dus een nieuwe aanbesteding gedaan worden. En die gaat volgens het boekje... want daar is al een keer eerder over aanbesteding. En de Europese aan aanbesteding dan weer? Nou ja, de midwet was destijds uh, de enige uh, die het heeft gedaan. Uh, ja. En die zat toen ook... die heeft toen gelijk 10 miljoen boven het, gev het gevraagde bedrag van de gemeente gezeten. Dat hebben ze toen... Terug kunnen halen tot 3 miljoen. Maar dat zegt wel iets. Hè. Je, hebt, je gaat nooit met. Hè, dat had het Rijksmuseum ook. Je gaat nooit met één ja. grote bouwonderneming in zee. Je laat er een paar mensen te maken. Nou ja, dat duurt tijd. Die mensen moeten dat maken. Kost geld. En daarna ga je het maar weer eens bouwen. En dan al die problemen die er nu zijn. Ja, die, daar komt altijd nog wel een probleem bij. Elke, over, elke aanbesteding heeft, die, heeft nu wel bewezen. Zeker bij de overheid. Het kost altijd 10, 20, 30 procent meer. Het duurt altijd langer. En dan moet je dus die hele trits weer opnieuw beginnen. En wat betekent het voor de Amerikaanse directeur die en? Uh, nou, ik, uh, <laughs> ik hoop dat ze dat ze nu eens even iets van zich laat horen hoe ongelooflijk kwaad ze is, want tot nu toe. Wat doet die altijd, mevrouw eigenlijk de hele dag? het nou, Enig idee? De, ja, te, te weinig, uh, denk ik. Ze heeft tot nu toe altijd heel weinig uh, gezegd erover wat ze deed. Ze had ook een aantal grote problemen, moet ik toegeven. Die Carolien Gerels, dat is niet, dat is niet een makkelijke wethouder Precies, ja. dat is niet een makkelijke uh, dame om mee te... Want die, die houdt steeds uh, de konijn in de ha haar hoge hoed van wanneer het ding al open gaat. En als het dan wordt gezegd van, nou we zouden dan wel eens open kunnen gaan... dan zegt ze ook gelijk van, ja maar dan moet je die, He, Want het, het Stedelijk Museum is, zijn eigenlijk nu twee musea. Je hebt een oudbouw die gerenoveerd is. En die is en ook open. De, en die is open. En je hebt een nieuwbouw die dus niet afgebouwd wordt. En de Geels heeft ineens gezegd van ja, we gaan dan wel uh, eind 2011 open. Maar die uitbouw, die, die is gerenoveerd, dus die kunnen we gelijk open doen. Dus Anne Goldstein, net aangesteld, vers uit Amerika, spreekt geen woord Nederlands, moet er allemaal mee onderhandelen. En die ziet zich ineens voor een soort oekase uh, uh, van uh, uh, je moet nu open. En waarom? Omdat Kouding Gerels wel goed weet dat de Amsterdamse bevolking en het toerisme wel een beetje gepaaid moet worden. Ja, maar wat is er ook tegen op dat eerst die, uh, dat gerenoveerde stuk open gaat? Nee, maar dat is heel erg goed. En het teken was eigenlijk al aan de wand dat die tentoonstelling, die net gesloten is, dat zou dus de opmaat zijn voor de opening van ja. het echt museum. Ja. Nu is ineens besloten dat begin maart er een tweede tijdelijke tentoonstelling in die oudbouw kwam. Toen dacht ik wel van: hé, hey, dat is gek. Ze zijn dus nog helemaal niet bezig met de inrichting van het voorwaardige museum zoals dat straks. Want dat museum kan eigenlijk niet open. Stel nu, stel nu dat het nou door was gegaan. Dan, gaat, dan, dan zou eind 2011 de oudbouw klaar zijn, hè? of de nieuwbouw klaar zijn. Dan heb je ook nog maanden van klimatologische aanpassingen. Dat duurt maanden, dus daar kan je helemaal niks hangen in de, in de oudbouw. Want het stof moet niet het water Nee, dat of moet wat? op elkaar zijn afgestemd. De, de, de, de, de klimaatregeling van het hele gebouw staat in de nieuwbouw. Ja, het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het staat in de nieuwbouw. En als de nieuwbouw niet klaar is, kan je dus niet klimatologisch iets doen. Als het nieuwbouw klaar is, dan heb je nog maanden nodig... om in het hele gebouw één temperatuur, één vochtigheidsgraad te krijgen. Dus, dat kost maanden. Dus en dan kan was, je pas de collectie gaan hangen. Dus het idee was, er komt een tijdelijke tentoonstelling. Die houdt dan ongeveer nu op. Precies. En daarna komt er niet in op die, die oudbouw iets nieuws. Want dan hebben ze die tijd nodig om ja. alles helemaal goed in orde ja. te brengen. Ja, en aangezien dat ze nu dus weer met een tijdelijke tentoonstelling... De, toen ging bij mij wel een belletje klein, uh, lampje aan van... Oh, er zit volgens mij weer een kink in de kabel. En iedereen wist wel, eind 2011. Ik woon om de hoek daar. Ik, loop er, ik kom altijd bij, uh, bij de Albert Heijn. Oh. En ik zie dat elke keer. En ik zag afgelopen zondag nog, verdampser, op zondag zijn ze nog aan het werk. Nee, nou, dat gaat goed. Ze hebben het helemaal afgeplakt. De wind dichtgemaakt. Nou, dat wordt helemaal oké. Okay. Oh. Ik bedoel, het is, de rare teken dat het dus helemaal nergens op slaat. Het is gewoon gestopt. Maar eigenlijk, als je het feit dat er weer een nieuwe tentoonstelling kwam. Uh, had gecombineerd met het feit dat die on onderaannemers niet meer werden betaald... dan had je het eigenlijk ja, al aan kunnen zien ja, komen. Ja, je zag het eigenlijk al wel aankomen. Maar je wou het misschien niet zien. Tuurlijk niet. Nee, ja. dat, is wel, dat is ook wel wat voor mij heel cultureel Nederland uh, naar uitziet. Kijk, van, we, we wilden het gewoon niet meer zien. We wilden niet nog meer uitstellen. Nou ja, en die malotigheid natuurlijk, dat het met het Rijksmuseum... natuurlijk ook aan alle kanten poppenkast is. Uh, ja, want het gekke is nu dat, dus dat zijn, ja dat klopt, maar er zijn natuurlijk wel twee verschillende bouwprojecten Tuurlijk, aan het worden. maar goed het wordt maar, wel van de en het Scheepvaartmuseum. Ja. Uh. Maar dat schijnt toch wel weer open te gaan en dat schijnt nogal op schema te zitten. Dat was redelijk op schema, nou ja. was aanvankelijk anderhalf jaar. Ze hadden drie jaar gemikt en nu wordt het volgens mij vier en een half jaar, maar zij zitten nog redelijk op schema. Ja, dat kijk, zou in september je, open moeten. Precies, als je Wim Pijpens, van, directeur van het Rijksmuseum, mag geloven, die is alleen maar non-stop bezig. Helemaal niet meer met tentoonstellingen van kunst, alleen maar aan het bouwen, ja. dat het 2013 blijkbaar ook nog wel net gehaald wordt. Maar goed, dan is dit dus, als het niet doorgaat, nou, dan kunnen we echt 2014 zeggen voordat het weer een beetje normaal wordt. En dan heb je daar al die tijd uh, toch betrekkelijk midden in de stad zo'n zo rare witte badkuip hangen die onaf is, want die kuip, die zit er al op, hè? Nou, die cap je er nog niet op. Oh, dat dacht ik? Nee, die ja, ligt nog ergens in de, in de polder. Precies, want dat glasme, oh. dat dat, daar is oh. nog iets mee aan de hand. En het, ja. en het kan ook alleen daar gebruikt worden. Nou ja, van alles en nog wat. Goed, uh, dankjewel, Rutger Ponsen. Kunstcriticus, redacteur in de kunst van de Volkskrant. We spraken met hem over de nieuwe spaak in het wiel van uh, de verbouwing van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En als u nog eens na wilt lezen, kunt u terecht op onze website nieuwschop.nl en natuurlijk ook altijd op teletekstpagina 260. Zometeen in de Kamerbreed hebben ze het eerste de, debat, de, de hè? Ja, ik? hebben ze een flink lijstje. Uh, te gast zijn Eerste Kamer lijsttrekkers Marleen Bart van de Partij van de Arbeid... Loek Hermans van de VVD... Elke Brinkman van het CDA en Toftice van de Socialistische Partij. Wij zijn er volgens mij bij wij, ijs en weer en hoe zeggen ze dat allemaal? Ijs en weer de dienen. Ah, Oké, okay, nou in ieder geval volgende week weer. Tot dat dag.